Christiaan Bonebakker met het NOS Journaal. Bij een zijn zeker tien doden gevallen. De beving had een kracht van 6,4 en er volgden tientallen naschokken. Vooral het oosten van het eiland is getroffen. Naast tien doden zouden er zeker veertig gewonden zijn. De bevingen waren op land, dus er was geen tsunami gevaar. Lombok ligt enkele tientallen kilometers ten oosten van het populaire vakantieeiland Bali. Daar worden geen verwoestingen of slachtoffers gemeld. Ook op Lombok zelf komen veel toeristen. De vulkaan Rinjani, geliefd bij wandelaars en klimmers... is gesloten vanwege het gevaar van aardverschuivingen. De orkaan Jongdari leidt tot veel overlast in het zuiden van Japan... De vele regen leidt tot overstromingen. Tot nu toe zijn er 16 gewonden gemeld. Duizenden huishoudens zitten zonder stroom. De orkaan trekt richting Hiroshima, waar begin deze maand door overstromingen al 200 doden vielen. De afgelopen weken werd Japan ook nog getroffen door een hittegolf, die zeker 80 levens eiste. Een visser heeft gisteravond in de Waal bij Brakel de romp van een lichaam gevonden. Het is onbekend om wie het gaat. De politie heeft nauwelijks aanknopingspunten. Volgens de politie worden er geregeld lichamen in de rivier gevonden. Veel slachtoffers drijven vanuit Duitsland via de Rijn ons land binnen. De Rotterdamse politie is tevreden over het verloop van het zomercarnaval gisteren. Het was druk in de stad, maar er waren weinig incidenten. S'avonds werd de sfeer bij de koopgoot wel even grimmig... toen omstanders tijdens een arrestatie glazen en flessen naar de politie gooiden. In totaal werden er 15 mensen opgepakt. Niet veel voor een evenement met honderdduizenden bezoekers, vindt de politie. Het weer, vanochtend geregeld zon, maar ook wat sluierbewolking. Vanmiddag wordt de bewolking dikker en kan in het westen wat regen vallen. Het wordt wel bijna overal zomers warm met maxima van 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. Zin in Zandvoort? Zandvoort?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 Si ce soir, j'ai pas envie de rentrer te seul Si ce soir, j'ai pas envie de rentrer chez te Si ce soir, j'ai pas envie de fermer om gueule te si ce soir, j'ai envie de me casser la voix Casser te la...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 Pour un compte, par les chants qu'on déteste, les rentrés vous manquaient, et le temps qui se perd, entre tes jeunes et les vieux qui espèrent, et ces flashs qui aveut à la télé chaque jour. Turn sure it Ik heb geen zo is, heb ik zo is, heb ik ce soir, Met een hoofdletter zet van Zon, Zee, Zamvoort en zomerhits. I'd rather be yeah. Yeah.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 It's you. Then we laughed for a moment And I said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 tot na mijn laatste kerst, tot in de eeuwigheid zal jij.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 Deze kilte maakt me gek En dit gevoel is angstaanjagend Maar je woorden malen verder En mijn ogen kijken te vragen Waarom zei je mij niet eerder Dat je zo van me vervreemd was Waarom sprak je over liefde je nooit van mij gehouden hebt. Ik verlies het van de wanhoop. En ik voel mijn branden. En ik zou niets liever willen dan mijn hoofd weer.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 I'm Say Dat was wanneer ik de wereld begon. Een hete zomer met GFM. Zon, zee, zandvoort en zomerhit.